Renate Kok met het NOS-journaal. Burgemeesters en Tweede Kamerleden hebben verbijsterd gereageerd... op de rellen en plunderingen in het land. In onder meer Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Geleen... Almelo en Zwolle blaken ongeregeldheden uit. Moesten politie en ME ingrijpen en zijn tientallen mensen aangehouden. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam sprak van schaamteloze dieven. De burgemeester van Den Bosch gaat de inzet van politie en ME... in zijn stad onderzoeken. Volgens hem duurde het lang voordat de ME... Was. Daardoor konden railschoppers hun gang gaan en een spoor van vernielingen aanrichten. Daarmee moest onder meer in Helmond, Os en Eindhoven uitrukken. Daardoor duurde het lang voordat de ME in Den Bosch aanwezig was. Tienduizenden huizenkopers met een aflossingsvrije hypotheek komen in de problemen als die afloopt. Dat concludeert de autoriteit Financiële Markten... die onderzoek deed naar de financiële kwetsbaarheid van mensen met zo'n hypotheek. De AFM verwacht dat ongeveer 78.000 huishoudens gedwongen moeten verhuizen... als hun aflossingsvrije hypotheek afloopt omdat ze dan te weinig inkomen hebben voor een nieuw krediet. Veel aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Oud-minister van Financiën Jameloudin van Curaçao heeft in hoge beroep 30 jaar cel tegen zich horen eisen voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels in 2013. Hier werd oud-minister veroordeeld tot 28 jaar, maar daartegen ging hij in beroep. Jameloudin zou opdracht hebben gegeven voor de moord, maar zegt onschuldig te zijn. Amerikaanse president Biden verlengt de reisbeperkingen voor Europeanen. Voormalig president had dat had eerder aangekondigd om vanaf vandaag het inreisverbod op te heffen. Maar dat gaat niet door. Het weer buien, lokaal met sneeuw of natte sneeuw. Er is ook kans op gladheid en langs de kust kan het even stevig waaien. In de loop van de nacht wordt het droog. Alleen in het noordoosten vriest het dan nog en daar kan het ook glad worden. Later overdag is een afwisseling van wolken en zon en dan wordt het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht.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 Something warmer, closer ja to carry on. Youth and it's in the present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 Ich bin Strich aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht.